10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Op de Noordzee wordt het zoeken naar de vermisten van het scheepsongeluk vanochtend hervat. Vannacht zijn 13 mensen uit zee gered en 3 doden geborgen. Zeven mensen worden nog vermist. De kustwacht vertelt hoe de zoekoperatie eruit ziet. Uh, nou, op dit moment uh, gaan wij het vliegtuig uh, is in de lucht en die gaat uh, die kant op. Dus die zal uh, van bovenaf kijken hoe de situatie dat de plaats uit is waar het schip gezonken is. Uh, tevens een helikopter zal straks uh, die kant op gaan. En twee reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... zijn vertrokken vanuit uh, Schevening en Hoek van Holland en uh, zullen die kant op gaan. De kans dat de zeven vermisten nog in leven zijn is vrijwel nul, zegt de kustwacht. Gisteravond kwam voor de kust van Zeeland een autovrachtschip in aanvaring met een containerschip. Het autovrachtschip met 24 opvarenden zonk vrijwel meteen. Een aantal opvarenden kon zich redden met reddingsvlotten. De Duitse regering heeft ingestemd met het sturen van Patriot-raketten naar Turkije. Daar was om gevraagd door de NAVO na een verzoek van Turkije. De raketten worden gestationeerd in het grensgebied met Syrië... en dienen als bescherming tegen eventuele aanvallen van Syrië. Met de Patriot stuurt Duitsland ook 400 militairen naar Turkije. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... neemt de mogelijke dreiging van chemische wapens tegen Turkije zeer serieus. De VS zegt aanwijzingen te hebben dat Syrië zijn chemische wapens aan het verplaatsen is. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij rellen bij het presidentieel paleis minstens drie doden gevallen. Bijna 300 mensen raakten gewond. Aanhangers en tegenstanders van president Morsi bekogelden elkaar met benzinebommen en stenen. Bij het presidentieel paleis in Cairo staan nu tanks en ander militair materieel, zegt correspondent Sander van Hoorn. Een paar tanks en een uh, paar uh, pantvoertuigen van de presidentiële garde. En die hebben in hun functieomschrijving staan dat ze de president en de gebouwen beschermen. Uh, dus vroegen ze gisteren tijdens die demonstratie, las ik ook al mensen af waar ze bleven. Ja, nu zijn ze er. Uh, er zijn ook nog aanhangers van de president rondom het paleis. Maar voor de rest is het op dit moment rustig. Het leger heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden van het conflict tussen aanhangers en tegenstanders van president Morsi. De kosten voor levensonderhoud waren in november licht lager dan in oktober. De daling van de inflatie werd vooral veroorzaakt... door lagere benzineprijzen en lagere telefoontarieven. Kleding en tabak werden juist iets duurder. Ook was de inflatie in oktober juist extra gestegen... door de btw-verhoging van 19 naar 21 procent... die per 1 oktober werd ingevoerd. Het verkeer in heel Nederland heeft last van de sneeuw en de gladheid. Even na 8 uur vanochtend stond er op de snelwegen... meer dan 500 kilometer file. Volgens de ANWB heeft vooral het verkeer in het noorden en rond Amsterdam last van sneeuwval. In het hele land is de afgelopen nacht zout op de snelwegen gestrooid. En ook zijn er sneeuwschuivers ingezet. De NS heeft de dienstregeling voor het noorden van het land aangepast. Rijden onder meer minder intercity's. De aanpassingen duren in ieder geval tot het middaguur. Het weer vanmiddag vooral in de kustgebieden. Nog wat winterse buien. In het zuidoosten is het overwegend droog. Verder is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het wordt maximaal 2 graden in het oosten en 5 graden aan zee. En dit is de ANWB verkeersinformatie. In het hele land is het door winterse buien en bevriezing plaatselijk glad. En daardoor is het nog vrij druk op de weg. Er staat in totaal 200 kilometer file. De meeste vertraging ondervindt het verkeer nog in de regio Utrecht. Daar staan nog behoorlijk lange files. Zonder meer op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht... 19 kilometer langzaam rijden tussen Kroop het en Oude Rijn. En op de A12 vanuit Arnhem richting Utrecht... daar staat 12 kilometer tussen Driebergen en Kroop het Oude Rijn. En het A27 vanuit Almere... 10 kilometer langzaam rijden tussen Kroop Eemnes en Bildhoven. En in de regio Arnhem is het nog vrij druk op de N325. Komen we vanuit Nijmegen. Daar staat tussen Elden Overmaat en Presikhaaf 8.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Consument houdt nu ook de hand op de knip in de supermarkten, blijkt uit onderzoek. Belgen ontwikkelen een miniscule televisiescherm in een contactlens. Het zwarte gat na een succesvolle carrière kan verslaving veroorzaken... zoals bij topschaatser Jan Ikema. Als ik maar de volksheld, hè? wie klopt er nog voor me? Mocht u wachten op Camille Eurlings en zijn uiteengespatte Olympische droom? Dan moet u nog even blijven wachten. Zijn vergadering loopt uit en de kans dat hij in deze uitzending nog te horen is, is buitengewoon klein. En u krijgt wel het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 7 over 10. Het vervolg is dit van Kairo. Goedemorgen Nederland. De consument geeft minder geld uit aan zijn dagelijkse boodschappen. Wel koopt hij vaker aanbiedingen, blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau GFK. Joop Holla van GFK, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel zuiniger zijn we precies geworden in die supermarkten? Uh, nou, Per winkelbezoek besteden we beduidend minder. Uh, dat is ongeveer zo'n 2% minder. Uh, was het vorig jaar nog ruim 22,10 euro wat we uitgaven per winkelbezoek... Inmiddels is dat gedaald naar 21,65 euro. Ja, dan dus, zou je, als je daarnaar zit te denken, denk je Nou, dat is een kwartjes uh, kwestie. Ja, maar het is wel 2%. En de, ja, dat, uh, dat, dat is toch een heleboel geld. Ah. Maar het wordt wel gecompenseerd, moet ik eerlijk zeggen. Doordat de consument veel meer verschillende supermarkten, dus meer bezoeken aflegt. Ja. Dus per saldo. Dan zien we nog een groei van 1,7 in november. Ja, nou is vanaf 2008 natuurlijk de, de crisis toegeslagen. Tot op uh, heden bleven die supermarkten redelijk buiten schot. Ze zagen hun aandelen en hun uh, marges en hun winsten alsmaar stijgen nog. Met andere woorden, ze bleven toch een beetje uh, buiten de hoek waar de klappen vielen. Is dat nu veranderd? Uh, nou, ze groeien nog steeds. Uh, we verwachten dit jaar ongeveer een groei van 1 en voor volgend jaar, maar ja, dat is, dat is in geld. Als je gaat kijken naar volume door de gestegen grondstofprijzen in volume... is er niet sprake van een stijging. Dan nee. staat het eh, enigszins onder druk, ja. Nou, dat was een van de verklaringen dat mensen minder buiten de deur gingen eten... maar toch goed en lekker wilden eten... en dus meer boodschappen gingen doen bij de supermarkt en dan zelf gingen koken. Eh, wat betekent dit voor de maand eh, december? Namelijk dat dat ook minder gaat worden of niet? Uh, nee, wij verwachten dat... We Terecht wat u zegt, de consument moet bezuinigen en de consument kan dat op een aantal manieren. Een van de manieren is in feite uh, op afzetknaalniveau andere keuzes maken. Dus meer, minder buiten de deur, minder bij de speciaalzaak, wat vaker bij de supermarkt en wat vaker bij de discount. En wij verwachten voor de kerst, toch voor de supermarkten, ook gezien een assortiment wat ze bieden. Met name juist gestoeld met hun eigen premium eigen merken uh, rond het diner dat de supermarkten ongeveer zo'n 2,5% rondom de kersttort nog gaan groeien. Ja, Dus reclameacties worden belangrijker, het eigen merk wordt belangrijker... en de consument uh, spreidt zijn boodschappen over meerdere ketens... en gaat niet meer naar één en dezelfde vaste supermarkt toe. Dat klopt. En binnen zijn winkelbezoek maakt de consument in feite ook andere keuzes. Dus wat minder vaak een biefstuk. En de biefstuk dan vervangen door een balgehakt, een rookworst of een ei... En ook wat vaker het eigen merk kopen. Dat is ook nog eens een keer een uh, strategie die de consument in, uh, toepast. Om per bezoek minder geld kwijt te zijn. Is dit een trend uh, die, naar uw verwachting, wordt doorgezet? Of is dit een tijdelijke kwestie? Nee, zolang in feite we, we onzeker zijn. Het economisch vertrouwen toont nog steeds geen enkel herstel. Uh, en de consument krijgt nog een aantal bezuinigingen voor de kiezer. Verwacht ik dat de consument in feite. Uh, ja, portemonnee is niet van elastiek. Dat deze keuzes uh, zullen doorzetten. Toch uh, zegt u dat de winsten nog wel een klein beetje zullen stijgen. 1 uh, hoor ik u nu het zeggen. Uh, betekent ja, dit ook dat die supermarkten zelf uh, verder onder druk komen te staan... en dat wij daar als consument iets van gaan merken? Nou ja, die omzetten staan in ieder geval. Die groeien nog wel, maar uh, met 1 Dus dat is niet de winst, daar heb ik geen zicht op. Ah. Uh, maar ja, uh, de tijd is hevig. En dat betekent dat, uh, dat we mogen verwachten... dat we met name op aanbiedingen vlak of wellicht... op Prijzen, uh, nog wel het een en ander staat te gebeuren het komend jaar. Ja, en uh, met het oog op fusies? Uh, ja, dat is op dit moment in feite... Uh, ja, Jumbo of C1000 loopt op, uh, op dit moment. Uh, op de lange termijn is het wel te verwachten... dat we minder supermarktformules overhouden. En dat is al een tijd is dat aan de gang natuurlijk. de ja. afgelopen 15 jaar zijn er heel veel formules gesneuveld. Ja, dus eigenlijk gaan we voor het eerst nu uh, sinds de crisis... ook echt daadwerkelijk minder uitgeven bij de supermarkt. Dat is eigenlijk de kernboodschap van uw uh, onderzoek. Dat, dat klopt, ja. Joop Holla van GFK, ik dank u zeer. Graag gedaan. I really can't stay. But baby, it's cold outside. To go away. Oh, baby, it's cold outside This evening has been, been hoping that you drop so it So very nice I'll hold your hands They're just like ours. My father will start to worry Beautiful, watch your My hug father will be pacing the floor. Listen to that fire, please, So roar. really, I'd better scurry Oh, beautiful, please don't hurt Just a half Why don't drink you part, put some records on while I pull? Oh, baby, it's bad out there. Say, what's in this uh, train? There's no caps to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlights. Break this back. I'll take your hat, your hair. Looks I want to say no. No, I don't At close. least there will be Ooh. But I try. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay Baby, don't hold out I oh, bet it's, it's outside The answer is no You know it's cold outside This welcome has been I'm lucky that you dropped So in. nice and warm Look out the window Yeah, that's my gone my sister will be Suspicious Oh, your looks look delicious My brother will be there at the door Like waves upon a tropical my shore My maiden and Vicious mm, Or maybe just a stare at my There was such a blizzard for you I Or oh, maybe you would freeze out there You know it's up to your knees out there You would really being grand, I when you touch my But don't you see Tom Jones and Saris Elizabeth Matthews. Baby, it's called Outside for the Mensen in the Auto die ergens in het land in de file staan. Staan er nog files? John Sahoka van de AWB. Ja, ja nou, die staan er nog genoeg hoor. En in totaal nog 160 kilometer. Het is vooral druk nog in de regio Utrecht. Onder meer op de A2 vanuit Amsterdam gezien... is het langzaam rijden in stilstaan tussen Kroopend uh, Oude Rijn. Over 12 kilometer. En dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem gezien. 12 kilometer tussen Bunnik en Kroopend Oude Rijn. En de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Daar staat nog 15 kilometer tussen Kroopend Eemnes en Utrecht Noord. En nog een opvallende. De file op de A58 vanuit Breda richting Tilburg. Daar is een busje stilgevallen bij Ulvenhout. Het blokkeert uit de rechterrijstok. En er staat een file van 3 kilometer. John, is er nog iets te zeggen over de prognose voor de avondspits? Want ik weet niet wat het weer gaat doen, maar... Ja, nou, we verwachten wel eigenlijk wat winterse buien. Maar ik denk dat het niet zoveel problemen zal geven als de ochtendspits. Eh, dus eigenlijk verwachten we een beetje normale avondspits. En dat betekent rond half 6 ongeveer 250 kilometer file. En alle bellen en toeters zijn al geluid voor morgen. De dag dat het eh, harder gaat sneeuwen. ja. Ja, nou ja, als, als die weersverwachting aankomt... dan moet hij zeker rekening houden met gladde wegen... en toch wel een behoorlijk drukke vrijdagochtendspits. Dekens in de auto, maar voor de zekerheid. Ja, denk het wel, ja. <laughs> John, dankjewel. Oké. Okay. De eerste keer de cocaïne proberen.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 Ja, het zwarte gat, dames en heren, kan verslaving veroorzaken. Het gebeurde de auto olympisch kampioen schaatser Jan Ikema... in deel 4 van de serie Succesvol, maar verslaafd... bindt verslaggever Ingeloe Stol. Neem me niet kwalijk met hem de ijzers onder in het stadion in Herenveen. Rust eraan, niet te gek. Matthijs, boven we rustig horen. Ik zat naar de Olympische Spelen te kijken en dan zag ik allemaal trainers op het ijs staan waar ik vroeger mee geschaatst had en die zag ik lachen en plezier maken. Maar ja, toen dacht ik van verdomme. Ik, ik, ik, ik was vroeger de plezier maken. mij kon je altijd lachen. En, uh, ik, wil ook weer, ik wil ook weer terug naar het wereldje. Jij zat thuis op de bank met wat speed. Ja, ja een, beetje, een beetje commentaar geven op de bank met, met wat drugs voor je. De Friese Jan Ikema schaatste in de jaren 80 op topniveau. Bekend door zijn pikstart, waarmee hij zilver won op de Olympische Spelen van 88. Ikema voorover te harten van sportliefhebbend Nederland. En nu moet je dus Ikema bijtrekken. Ikema gaat door. Hij blijft ervoor. Hij blijft ervoor. Verlengen, verlengen. En Ikema gaat 36, 76. Nieuw Olympisch record, nieuw Nederlands record. Oh, Jan, wat een race. Wat een race. 18 jaar, uh, ne jongste Nederlandse kampioen. Uh, een, een grote boskruller. Heel veel fans. En dan ga je wel een beetje naar je schaatsen lopen natuurlijk. Of uh, naar je schaatsen, schaatsen, niet zeker. Op zijn 25e stopt Ikema met schaatsen. Hij ruilt zijn schaatspak in voor een maatpak en wordt makelaar. Maar nu de roem en aandacht zijn verdwenen, zoekt hij vervanging. Nou, weet je, ik ben begonnen met cocaïne. Daar werd ik lekker, lekker, lekker inventief van in mijn hoofd of creatief. En dan kon ik het lang volhouden. En als ik dan weer teveel had, dan nam ik wat heroïne om rustig te worden. En op een gegeven moment kwam ik bij speed uit. En dan kon ik het heel lang op volhouden. He, dat was, uh, daar kon ik uh, bijvoorbeeld werk, rottige werk, werkzaamheden, waar ik niet zoveel trek in had. En ik nam wat speed en dan jaagde ik er doorheen. En uh, ja, zo ben ik ook op een gegeven moment gaan werken. Dus daar ben ik aan blijven hangen, zeg maar. Volgens GZ-psycholoog Wenke de Wild van het jellinek veroorzaakt het zwarte gat vaker verslaving. Voor mensen kan een, een belangrijke ingrijpende gebeurtenis een reden zijn om meer middelen te gaan gebruiken. Dus als je bijvoorbeeld je hele leven succesvol bent geweest... en in één keer houdt het op, het zwarte gat, of je verliest je partner... dat kunnen redenen zijn, dat zijn zulke grote veranderingen in je leven... dat mensen daar nou ja, somber van kunnen raken. En dat kan een trigger zijn om te gaan drinken. Als jij je slecht voelt, als jij je somber voelt... als je je zorgen maakt over de toekomst... dan kunnen dat redenen zijn om meer te gaan drinken... dan je voorheen gewend was of om drugs te gaan gebruiken. Is dit zwarte gat nu ook breder te trekken? Ik bedoel, het gebeurt bijvoorbeeld bij topsporters of bij mensen die acteurs waren, heel veel roem hadden, zijn. maar gebeurt het ook bij mensen die bijvoorbeeld met pensioen gaan, opeens vooral hun hele leven? Is, zijn ze daardoor ook verslavingsgevoeliger? En er zijn mensen die daar heel gemakkelijk mee omgaan, die de vrijheid heerlijk vinden. En er zijn mensen die het heel erg lastig vinden om een goede invulling aan hun leven te geven. Wat je ziet is dat ze meer gaan drinken dan ze daarvoor deden. En we zien dus ook alcoholproblematiek bij die groep wel toenemen. Ik, had, ik, ik dacht dat echt dat het zwart gat dat, dat iets, uh, iets financieels was of zo. Ik dacht helemaal niet aan dat je ook geestelijk in de war kon raken. Ik dacht het altijd met geld. En ik, ik, ik, bin, ik, bin, uh, ik heb eigenlijk altijd wel wat geld gehad. Ik kon eigenlijk altijd wel mijn eigen geld verdienen. Dus ja, daar zat ik niet zo over in. Alleen ik wist niet dat ik, dat ik ook geestelijk aan het afbreukelen afbre was of afbreken was. Dan had ik eerst iets van. Uh, wat een kutleven allemaal, wat is hier nou allemaal aan? Was je maar de volksheld? Ja, was ik maar de volksheld. Wie klapte nog voor me? Het drugsgebruik van de oud-Olympisch schaatser neemt maar toe. Tot zijn nieuwe vriendin hem erop wijst dat niet alleen hij eraan onderdoor gaat, maar ook hun relatie. Ja, dan beginnen, dan beginnen zelfs junks te praten natuurlijk, want ja, het huisje Boompje beestje valt weg. Vaste vast, grond onder je voeten. En toen heb ik dus verteld dat ik eigenlijk niet af en toe gebruikte, maar dat ik gewoon continu drugs nodig had. Eigenlijk elke drie uur, uh, tweeënhalf, drie uur. En um, ja, en toen, toen kwam toch wel weer de sterke vrouw Geertje. Die, die zei van, nou ja, als je dan zoveel verslaafd bent, dan uh, ga je ook afkicken. En dan gaan we ook, eens zien, dan ik ook wel eens, eens zien wie de ware Jan is. Ikema stopt met gebruiken en keert na een lange afkikperiode... weer terug op het ijs van thuishaven Tioff. Hij pakt het weer op en traint nu jonge schaatstalenten van het gewest Friesland. Rust eraan, niet te gek. Ik kwam op het ijs. en. Uh, en Iedereen was gewoon hartstikke, hartstikke blij dat ik erbij was en uh, knap ook dat je, dat, je, dat je deze stap durfde te zetten. En toen kreeg ik wel weer wat zelfvertrouwen. En vanaf dat moment is het eigenlijk wel steeds beter gegaan met mij. Matthijs, gewoon lichaam rustig horen. Ik ben wel een beetje kind van Tio. Ik kwam hier al toen ik vier was, weet je dat? Want ik, had ik, ja, ik heb nog ADHD. En dan uh, om mijn moeder wat te ontlasten, dan ging ik met mijn zuster mee naar de ijsbaan. En dan uh, had je daar aan het eind van de baan nog zo'n stukje. En dan kon je 160 meter schaatsen. En daar was ik dan de hele tijd aan het heen en weer schaatsen. En zo heb ik het schaatsen geleerd. Ja, ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat ik hier ooit eens een keer. Uh, dat ik hier eens een keer op uitgekeken raak, zeg maar. Ik heb al 15 jaar gemist door die verslaving. Maar uh, ik, wil, uh, ik, ik, moet nou, ik moet nou tot mijn tachtigste doorgaan om het in te halen. Morgen in de serie Succesvol maar Verslaafd. Het leven in een verslavingskliniek. Ik weet niet of ik daar wel over wil praten. Nieuwe bijdrage van Ingeno stol dus morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de Caro via goedemorgennederland.kro.nl Straks, Belgische specialisten ontwikkelen een contactlens... met een ingebouwd LCD-scherm. De eerste uur tochtendhumeur, hier is Henk Spaan. D66 wil studenten meer macht geven. Dat politici zouden leren van het verleden is een illusie... Weet je hoe studenten hun macht het liefste gebruiken? Ik weet het, want ik heb het meegemaakt. Studenten beginnen met zichzelf een hoog cijfer te geven. Een 7 om precies te zijn. En een 8 voor de mensen met een beurs, zodat ze na afloop van de studie die beurs niet hoeven terug te betalen. Dit deden de studenten aan het eind van de jaren 60 en in de jaren 70, toen ze de macht hadden. Nadat ze zichzelf een hoog cijfer hadden gegeven... verloren de meesten elke organisatorische belangstelling. Behalve zij die hielden van het uitoefenen van hun macht. Communisten, activisten en types als pakweg Maarten van Poelgeest. Van die mensen die Zwarte Piet willen afschaffen. Die de cultuur naar hun eigen ideologie willen plooien. Noem het Stalinisten. Waarom wil D66 studenten macht geven? Omdat bestuurders van onderwijsinstellingen zo slecht besturen. Nou, dat geldt echt niet alleen voor het onderwijs. Ook bestuurders van de publieke omroep denken dat besturen vooral bestaat uit bouwen. Dat VARA-VPRO-gebouw staat er misschien een jaar of tien... en nu willen de bestuurders alweer naar Amsterdam. Ze bouwen nog slecht ook. Dat zogenaamde AKN gebouw van waaruit dit ochtend tot u komt... is een rampenfilm waar inspecteurs van de Arbo niet eens indurven. Maar wij moeten hier wel werken met ibuprofen tegen de koppijn op zak. Had je vroeger het KRO-gebouw en de Avro-studio eens moeten zien. Parels van architectuur en efficiëntie waren het. Als je binnenkwam bij de Karo werd je van de weeromstuit al Rooms... voordat de portier goeiemorgen had gezegd. Natuurlijk moet je studenten geen macht geven. Evenmin als de dieren in artis. <lacht> Henk Spaan, morgen het ochtendhumeur van Nilgun Jerlik. De I of you, Yvonne Alleman. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Een LCD-scherm als contactlens... waarop je informatie ontvangt en sms'jes kunt lezen. Het is nu nog toekomstmuziek... maar is door onderzoek van de Universiteit van Gent... wel dichterbij gekomen. Professor Herbert de Smet, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van die universiteit. U bent de promotor van dat onderzoek. Dat werd uitgevoerd door Jelle de Smet. Een LCD-scherm als contactlens. Waarom zou je dat überhaupt willen? Natuurlijk, heel veel toepassingen denkbaar daarvoor. Uh, een van de toepassingen, en dat is de toepassing die we in de iets verdere toekomst zien, is uiteraard het gebruik als een klassiek beeldscherm, dus met, met andere woorden, informatie tonen aan de drager van deze contactlens. Yeah. Informatie zou kunnen zijn bijvoorbeeld richting aanwijzers, waarschuwingssignalen, maar ook eventueel andere informatie. Yeah. Uh, zoals. Uh, ...met uw gsm of zoiets zou kunnen ontvangen. Maar dat betekent dat, dat je dus allerlei data in je gezichtsveld krijgt... ...terwijl je ergens loopt bijvoorbeeld, zoals een robot dus? Ja, de bedoeling is eigenlijk dat dat uh, eigenlijk wordt gesuperponeerd of getoond... ...bovenop het normale zicht, dus bovenop de normale zicht, waarneming van de omgeving. Ja, en wat is nu precies de ontdekking die uh, gedaan is? Wel, de doorbraak die we hebben uh, verwezenlijkt... ...is dat we voor het eerst erin geslaagd zijn om zo'n LCD-scherm zo dun... Te maken en ook met deze vorm. De vorm is namelijk sferisch gekromd, dus omdat het oog een bolvorm heeft, ja. heeft ook een contactlens, uh, een sferische vorm. En uh, we zijn de eerste die erin geslaagd zijn om dat dus uh, de combinatie van en zo dun en sferisch gekromd, uh, LCD te maken. En dat is een eerste stap in de richting van wat we willen uh, uh, bekomen. En kan je het ding ook al op je oogbol zetten? Uh, je zou het er kunnen opzetten, maar ik zou het niet aanraden, want op dit moment uh, zijn de materialen die we gebruikt hebben nog niet uh, goedgekeurd voor, voor gebruik uh, in contact met het menselijk lichaam. Dus de materiaal die nu gebruikt is PET, dus wel bekend van, van, van de PET-flessen. Ja. Dat is op zich een biocompatibel materiaal, maar heeft niet de vereiste uh, permeabiliteit of doorlaatbaarheid voor zuurstof, die wel vereist wordt uh, voor al, van elke contactlensmateriaal. Ja, is het ook vrij droog materiaal eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, dus met andere woorden, de bolling is tot stand gekomen, maar het materiaal is nog niet voorhanden om het ding daadwerkelijk zo te fabriceren ja. dat je hem op je oog kan zetten. Ja, we moeten daar nog een aantal zaken ontwikkelen. Onder andere moet dat nog ingekapseld worden in een, in een materiaal dat ja. dus wel uh, biocompatibel is en er moeten voorzieningen getroffen worden om de doorlaatbaarheid van de zuurstof te verhogen. Dan moet je een normaal LCD scherm doorgaan zeggen ze in een stopcontact stoppen. Ja. Hoe zit dat met een contactlens bij een LCD scherm? Uh, dat moet. Ergens in een stopcontact, uh, dat betekent er moet een energiebron zijn die dus dat, dat LCD-scherm van de nodige energie voorziet. Ja. Nu, de energie die energie die daarvoor nodig is, is heel weinig. Uh, een LCD-scherm zendt zelf geen licht uit, maar moduleert eigenlijk het beschikbare licht en daardoor is het verbruik uh, enorm klein. Dat is van de orde van microwatts per vierkante centimeter, als ja. dat iets zegt. Uh, dus dat betekent dat we wel een zekere energie... ...opslag moeten hebben, maar die moet niet groot zijn. En we zijn momenteel... Dus er komt ook nog projecten... een accu in? Er komt nog een accu in, dus dat <laughs> heb je goed gezien. En we zijn momenteel uh, op Europese schaal aan het samenwerken... ...met partners, andere onderzoeksinstellingen... Uh, ...en ook firma's die daar meer ervaring mee hebben... ...en ja. we zijn alle onze... Expertise aan het samenleggen om, dus uh, over enkele jaren, daar inderdaad ook een batterij te kunnen besteken. Die ook voldoende dun, ook sferisch gekromd, ja. uh, kan zijn. Hou ons op de hoogte van de volgende het volgende stadium, in dit onderzoek, alstublieft. Uh, professor Herbert de Smet van de Universiteit van Gent. Ik dank u zeer. Oké, okay, graag gedaan. Einde van uh, dit uh, programma. Het is half elf. Dames en heren, meer informatie vindt u op KRO.nl. Geen contact nog met de bus. Klopt dat de presentator van Dienst nog even zoek is. En naast mij zit ook een andere presentator voor het nieuws, Jeroen Tjepkema. Waar is Dorald gebleven? Goedemorgen. Die is even in een vergadering. Oh, hij <laughs> gaat voor, hè. Radio 1 Het NOS-journaal. De drukte op de snelwegen wordt snel minder. Sneeuw en gladheid zorgden er vanochtend voor dat de spits een stuk drukker was dan normaal. Er zijn enkele ongelukken gebeurd. Voor zover bekend leverde die alleen wat blikschade op. Even na 10 uur stonden er op de snelwegen nog 200 kilometer file. Vooral bij Utrecht was het nog druk. De Duitse regering heeft ingestemd met het sturen van Patriot-raketten naar Turkije. Dat was omgevraagd door de NAVO na een verzoek van Turkije. De raketten worden gestationeerd in het grensgebied met Syrië... en dienen als bescherming tegen eventuele aanvallen van Syrië. Met de Patriots stuurt Duitsland ook 400 militairen naar Turkije. Op de Noordzee is het zoeken naar de vermisten van het scheepsongeluk van gisteravond hervat... na de aanvaring tussen een vrachtschip en een containerschip zijn dertien mensen uit zee gered en vier doden geborgen. Zeven mensen worden nog vermist. De kans dat ze nog in leven zijn is vrijwel nul, zegt de kustwacht. Van de mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... zondag bij voetbalclub Buitenboys in Almere zijn foto's gemaakt, meldt de Telegraaf. De foto's werden gemaakt door de zus van een doelman van een ander team van Buitenboys... die een jubileumwedstrijd speelde. Op de foto's zouden ook de fatale mishandeling en de daders te zien zijn. Dat waren de hoofdpunten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het hele land is het door winterse buien en bevriezing plaatselijk glad. De file los zo nu snel open. staat in totaal nog 50 kilometer. De meeste vertraging nog op de A27 Almere naar Utrecht. Daar staat tussen een knooppunt Eemnes en Utrecht Noord 12 kilometer. Nog opvallende file op de A58 vanuit Breda richting Tilburg. Daar staat tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos 4 kilometer. Bij knooppunt Sint-Annebos is een busje stilgevallen... en die blokkeert daar de rechterrijstok. Dit is Radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaard. De kracht van identiteit, de kracht van identiteit, daar zat ik net over na te denken. toen ik uit een file van 1 uur en 20 minuten uit de richting Utrecht toch nog tijdig bij de rai langs reed. De kracht van identiteit, dat is het motto van de Masters of LXRRY. Masters of Luxury. <lacht> Sorry, ik ben nog even uh, bijna wat buiten adem. <lacht> meneer Geiraat, meneer baas van uh, de miljonair fair... goedemorgen hier in ons luxe bus... De kracht van identiteit, dat is dus dat motto wat ik daar op de rij zag staan net. Waarom heb je dat zo genoemd, hier vrijraad? Nee, het, heet, het heet trouwens Masters of Luxury. Ja, Masters of Luxury. Ja, ja, nee, ja. Je net maar ik, het ik, ik, geef die, ik geef die hoofdletters aan. Het is, het is zo'n mooie, moderne titel. Ja, nou ja, de kracht van identiteit. Ik, weet, ik, ik moet je heel eerlijk bekennen. dat, uh, Ik weet niet waar je dat hebt zien staan, de kracht van identiteit. Nou, ik heb natuurlijk die mooie façade, ja. Masters of Luxury... Ja. en daar is een, um, een mooie TL-neon-achtige gelippenstifte glimlach zichtbaar... Ja. en ik zie daar ook die term staan. Oh, dit, maar dat heb ik niet bedacht... Oh, nou misschien heb ik een hele andere beurs. Nee, maar het was <laughs> ja. toch echt wel de Masters, hoor, waar ik langs reed. Ja, maar er zijn meerdere evenementen daar. Ik zat uh, nog de droom van een helikopter waar ik mee over zo'n file heen kan rijden. Ja, dat zat wel. 20 minuten uh, dat... om mijn stad uit te komen. Ongelooflijk. Ja, dat zou mooi zijn. Um, u kunt um, van de, zo meteen meepraten met uh, luxe of geen luxe. Want in de Volkskrant van vanochtend stond ook de kop op pagina 1. Armoede in Nederland naar 1 miljoen. En dan zo'n miljonair fair. Gaan we niet flauw overdoen, Yves? Want die is er altijd geweest, ook in crisis. Maar er is ook armoede. En dat vinden mensen niet fair. Nou, het grappige is dat ik dat ook vind. Dat ik ja. dat niet fair vind. Ik, ik ben er zelf ooit uh, in 2002 mee begonnen... Uh, dat was nog voor crisisgeluiden? Nou, dat, is, uh, dat vergis je, want uh, 2001 was een, een pittig jaar. Toen hadden we onder andere de SARS, de, de WTC-aanslag... Uh, uh, wat heel veel invloed heeft gehad, ook op de economie. En de economie is eigenlijk al tien jaar, denk ik, uh, in, een, in een moeilijk uh, parket... Alleen, ja, ik zeg altijd, het beste remedie tegen uh, crisis is ondernemen... en gewoon proberen iets te doen. Ja, en hoe je dat wil noemen en, en hoe je dat wil doen, dat is denk ik aan iedereen. Alleen, niks doen is in mijn, uh, in mijn optiek nooit een optie. Dus je moet gewoon toch proberen om, uh, ja, om dingen te bedenken... en werkgelegenheid te creëren en op een positieve manier... een antwoord geven op, uh, ja, op de onrust die er is. En ik, wat ik eigenlijk vind, en dat blijf ik ook vinden, is dat... De echte problemen die er zijn, die zijn heel makkelijk te vertalen, denk ik, naar enerzijds uh, ja, een bankair systeem wat in mijn ogen niet deugt. Uh, want daar komt eigenlijk de echte ellende vandaan. Die daar ook... zitten gewoon de stinkers, Yves. Nou ja, daar zit gewoon zeg maar de zelfverrijking. En ik denk dat dat, dat zo complex is om uit te leggen hoe dat echt zit. Alleen die ik... komen er bij jou ook niet in op de, op de ja. Masters of Luxury? Wij doen niet aan, uh, aan persoonlijkheidscontrole, want iedereen is wat ons betreft ja. uh, welkom. Het is een hele openbare uh, tentoonstelling waar. Iedereen naartoe mag komen die het leuk vindt om zich te laten verwonderen door de mooie dingen die door veel Nederlandse ondernemers en worden gemaakt. Ook niet zo duur, 35 nee. euro. Ja. ja, nou ja, ja het, het, is, het, is, het is iets anders dan 500 pond voor de Rolling Stones zou ik net, maar zeggen. Precies. Het, het is, wij willen het juist toegankelijk houden en het is juist een heel mooie ruimte ook waar vooral Nederlandse ondernemers, van klein tot hele grote ondernemers... hun talent laten zien. Staat daar eigenlijk niet ten toon, uh, over een motto gesproken... of het nou identiteit is of niet, of de kracht van identiteit... wordt daar niet getoond, het kan wel? Ja, en dat zie je ook. Je ziet de ondernemerszin. En daarom is het ook leuk dat we nu praten. Want wij, wij zijn nu nog bezig met opbouwen. Dat is zaterdag begonnen. En als je dan ook ziet uh, hoeveel energie uh, mensen in, zeg maar in hun bedrijf steken... In, in iets neerzetten, of het nou fietsenbouwers zijn... of het zijn boomkwekers die staan ook allemaal op de beurs... of het zijn mensen die zijn gespecialiseerd in kunst... allemaal met eigen handen gemaakt. Ja, dat is het podium waar ik achter wil staan. En dat heb ik ooit meneer Ver genoemd. En dat is een hele interessante industrie. Daar hard aan gewerkt. Hard aan gewerkt. Uh, <laughs> dat wordt vaak onderschat hoe moeilijk ja. dat is. En daar blijf ik ook achter staan, omdat ik dat iets positiefs vind. En ik had, het, ik had mezelf niet serieus kunnen nemen. Als ik het terrein, zeg maar. Um, en de deur onbetaalbaar had gemaakt. En als ik het gesloten had mm. gehouden... want wij vinden gewoon dat iedereen die dat leuk vindt... om zich daardoor te laten Het is laten niet een, verbazen, een gesloten eliteclub die met elkaar komt. Absoluut niet. Laat me even onderbreken, want ik, ik moet de mensen uitnodigen... om uh, mee te praten hierover. Ja. Uh, 0800 1121. 0800 1121. Ik zou zeggen... Rijkdom is geen schande. Kun je over meepraten? 0800 1121. Mailen met lijn 1. apenstaartje ntr.nl. En twitteren met... Hashtag Lane AIM. I want to be on the cover of the Forbes magazine, smiling next to all. of ineens even wat weg, maar dat zijn zo van oh, die technische onvolkomenheden wel in de lucht zijn als Masters of Lijn 1. Daar zit ook ja. in de bus Rob Marijnissen van FNV Bondgenoten Amsterdam... met een van de ondersteuners van de actie tegen de beurs. Wat is dat dan nou voor armoede, Rob Marijnissen? Ja, wat, wat moet je daar nou van denken? Uh, wij willen onder de aandacht brengen dat in deze tijden van crisis... Uh, degenen die rijker zijn geworden de afgelopen jaren, ondanks de crisis erg uh, met de bezuinigingen heel mooi van afkomen. Maar Yves Gijraad geeft net aan dat het ook een model is... of een toonbeeld is van ondernemings, ondernemers die slagen. Terwijl je de nuance ook aanbrengt dat je graaiende bankiers hebt. Ja, wij willen in ieder dus geval. De goede en de, kant de, kant de, de, de slechte. Ja, lukken. kijk, deze activiteit die georganiseerd wordt, dat staat natuurlijk de heren uh, uh, vrij om dat te doen. Alleen wij willen onder de aandacht brengen dat ondanks het feit dat wij allemaal moeten inleveren, er een hele grote groep mensen is, ongeveer 2% of 10% van de bevolking, de toplaag, qua inkomen, er toch op vooruit gaat. Ondanks het feit dat wij erop achteruit gaan. En daar, dat willen wij aan de kaart stellen. De armoede die gestegen is tot boven de 1 miljoen of naar 1 miljoen... bestrijkt 7% van de bevolking, dat zijn dan de ruwe cijfers. Die cijfers die u noemt zijn net zo ruw voor een toplaag. Maar ja, geeft dat dan toch ook, ondanks alle ellende die er is die er feitelijk bestaat, die heel ellendig is... ook niet het, het, het ouderwetse verschil in, in een samenleving... die toch hoe dan ook kapitalistisch is... met liberale en socialistische trekjes? Ja, wat ik, wat ik van bijvoorbeeld deze regering zo uh, bevreemdend vind... en wat, wat je eigenlijk leugenachtig zou kunnen noemen... is dat uh, er beweerd wordt dat er geniveleerd wordt door dit kabinet... Mm -hmm. dat iedereen evenredig zou moeten inleveren... Maar dat is helemaal niet waar. Uh, in 2017 nemen de winsten ten opzichte van nu met 12 miljard toe. In 2017. Mm -hmm. Terwijl wij door dit kabinet er 16 miljard extra op moeten bezuinigen. Dus dat betekent dat de rijken door dit kabinet rijker gaan worden en wij armer. Verelendung ver noemde Karl Marx dat al met een mooie term. Maar je kunt, um, denk ik. Die, maar dat, hard, die hardwerkende man, die hardwerkende ondernemer... toch niet zijn rijkdom verwijten? Ik heb niets tegen ik een verre beloning. Het geen schande. Nee, het, ik heb niets tegen een verre beloning... voor mensen die hard werken. Maar dat geldt dus ook voor de mensen... die aan de onderkant als zijnde uh, werkende armen worden beschreven. Er zijn dus niet alleen maar mensen arm die niet werken. Er zijn dus ook heel veel mensen in Nederland die keihard werken... soms twee baantjes hebben en er heel bekijkt van afkomen. Yves Geiraat... Um, begrijp jij de motieven van de tegenstanders, oppositie? Het grappige is, je hebt ze natuurlijk al vaker gehoord. Eh. Ja, nee, zeker, bijna jaar in jaar uit. Alleen, kijk, wij hebben ook de naam juist veranderd om ook die beeldvorming uh, uh, zeg maar naar de inhoud te brengen. Miljonair fair. Ja, dat was toen een leuke naam en ik, ik had er voor de rest niet hele dat diepe gedachten Zo Een beetje echt kik op je rijkdom. Ja, en daar daar met al. Het zo vooral... worden uitgelegd. Zee, en dat begrijp ik ook. Het, alleen het grappige is en volgens mij. Uh, heeft meneer heeft Marijns geen idee van wat we eigenlijk doen. Ik nodig u ook graag uit om het met uw eigen ogen te bezichten. Om je namelijk een idee te geven. Gaat u dan ook kijken, Rob? Uh, Marijnis, nee, vanavond niet. Want ik, uh, na de actie ga ik uh, weer naar huis. Nee, maar om je een idee te geven. hebben we Dit jaar bijvoorbeeld hebben we een van de prachtige stents van het leger des huils. Die staan gewoon... Ze zijn gewoon bij ons op de beurs. Mm -hmm. Het Soep Heils... uitdelen aan mensen. Nou, nee, nee. Wat heel interessant. Het leger des Heils uh, viert uh, zijn 125-jarig jubileum. Ja. En um, hun cliënten, want zo noemen ze dat... die zijn altijd op zoek naar hoop en nieuwe kansen. En het is ongelooflijk hoeveel talent er eigenlijk zit... om mensen die om wat voor reden ook in de problemen zijn gekomen... en vorig jaar hebben ze mij benaderd of het mogelijk is... om bij ons op, op de beurs te staan. Dus we hebben erover nagedacht. En je gaat bij ons de werken zien en de schilderijen van, uh, van hun cliënten. En dan zie je gewoon wat een talent ze hebben. En dat zijn niet de rijkste kunstenaars? Nee, helemaal dat niet. Dat zijn mensen van onder. Nee, en dat is juist het leuke van wat wij doen. Is, het is een, een podium waar vooral talent naar voren komt. Waar mensen gewoon de gelegenheid krijgen ook om zaken te doen. Ik bedoel, Het kan toch niet zo zijn dat, dat de meneer die naast me zit... tegen het verschaffen van werkgelegenheid is... en tegen het aanmoedigen van de ondernemerszin... Want dat is wat wij doen. Ik bedoel, als wij bijvoorbeeld weg zouden gaan daar... dan staat er weer een hal leeg. Hè? Net zoals volgend jaar is de ze niet meer. Die gaat niet door, jullie wel. Ja, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Want je moet gewoon door blijven gaan. Alleen wat ik erbij wil zeggen... is dat ik het in algemene zin namelijk ermee eens ben... dat de regering niet de maatregelen neemt... die no nodig zijn om onze economie eerlijker positiever en reëler te maken. Alleen het loket waar we naartoe moeten gaan... is natuurlijk niet waar wij zijn. Het is natuurlijk heel makkelijk om dat te gebruiken... En om daar hele onaardige teksten over te roepen... dat je de, de lopen moet gaan blokkeren. Ik denk dat we samen naar het echte loket Hier moeten gaan. Hier treffen jullie elkaar, begrijp nou ja. ik. Nee, maar we moeten naar Den Haag. En ik, ik begrijp nog steeds niet... waarom we niet eens een keer daar duidelijk maken... dat we er een beetje klaar mee zijn... op welke manier er in Nederland maatregelen worden genomen. En dat de kern van het probleem... en het kern van het probleem zit wel degelijk... bij het bankaire systeem... dat dat nou eens een keer bij de vezels wordt aangepakt. En dat heeft helemaal niks te maken... met het organiseren van beurzen. En het openen van winkelcentra dan ook. Want we zullen uiteindelijk met z'n allen die werkgelegenheid in stand moeten houden. En hoe bozer we op elkaar worden, hoe meer tegenstrijdigheden er komen. En we moeten verbinden met elkaar, maar we moeten naar de beslissers. En die beslissers die zitten op het Malieveld. Boosheid werkt niet. En armoede of rijkdom is, anders dan armoede, totaal geen schande. Want je leeft maar één keer, is de mening van Arie. Hallo? Ja, hallo. Ja? Hallo, ik wil mijn mening geven. Dat is armoede, rijkdom is geen schande. Ik werk 30 jaar in Nederland. Ik heb uh, een goede dikke Mercedes, ik heb goed huis. Ik, bed, ik kom uit Marokko, ik 30 jaar een hand ophouden en Nederlandse volk voor mijn werken. <laughs> goed toch? Je maar wat, wat, wat, wat, wat, wat doe je dan voor de kost? Ben je ook ondernemer? Oh, nou goed. Hij, hij moest gewoon even wat kwijt. Nou ja, dat heeft ook Niels Bosman ons uh, gemaild. Die zegt, zo'n beurs is vooral het uiten van je status. De economie draait tegenwoordig vooral op status en niet op intrinsieke waarde van de economie. De verdeling van schaarse producten en diensten. Vandaar de grote verschillen tussen arm en rijk. En dan is er de broer van Nico, een, een, een tweet. Eindelijk iemand die onderscheid maakt tussen de hardwerkende Nederlander en de graaiende Nederlander. Nederlander. Nou ja, uh, Yves, uh, Geiraat, dat onderscheid is er dus wel duidelijk. Ja, en dat is ook en, zo. U ontkent het ook niet? Nee, in tegenstelling zelfs. En u, ik, je? En, en ik verzet me er ook vaak tegen. Ik, ik schrijf er regelmatig columns over. En dat verbazen mensen zich soms. Want het idee is altijd dat als je praat over rijk of armen... Um, dat vind ik zulke nare manieren van, van spreken. Want zijn dat dan groepen? Horen daar bepaalde ministers bij? Het zijn allemaal verschillende soorten mensen. En we moeten stoppen met generaliseren. En wat we moeten doen is de excessen aanpakken. Rob Marijnusser, Yves Gerard, zit hier niet als een arrogante bling-bling-miljonair uh, zijn elite te aaien? Breng, nee, maar... Brengt toch duidelijk ook die nuance wel aan? Nou, ik, ik denk dat uh, wat ook net iemand zei over... dat de status natuurlijk in de economie voor heel veel mensen soms een heel belangrijk item is. Maar die status is wel verdiend. Ja, dat kan ik verwerkt. niet beoordelen. Want ik, ik kan niet beoordelen hoe mensen aan hun, hun geld zijn gekomen. Nee. Ik bedoel, dat, dat wordt vaak ook heel moeilijk gemaakt in allerlei boek, boekhoudkundige systemen. Maar wat ik wel heel belangrijk vind is dat heel veel zaken die dus nu gerealiseerd worden ook in Amsterdam... niet toegankelijk zijn voor een hele grote groep mensen. Noemen ze een voorbeeld. De, de binnenring van Amsterdam. Heel veel culturele subsidies die gegeven worden aan culturele instellingen... worden langs de meetlat gelegd van voor welk publiek is dat interessant... Mm. Uh, ik maak mee in Amsterdam dat heel veel culturele subsidies worden afgeschaft omdat dat cultuur is die niet met de grote K begint. Dat is vaak de kleine kwetsbaardere cultuur? Precies, voor mensen in buurten of wat ook, die worden, worden dat soort zaken ont ontnomen. Uh, dus de gemeente Amsterdam die maakt van de binnenring als het ware een soort van... Juppenparadijs. Uh, de komende jaren zullen we dat denk ik zien. Onder andere de rode loper is daar een uiting van. Maar je ziet het ook aan de maatregelen die dit kabinet... Welke heeft. rode loper? Even dat, voor de, dat loopt van... Even voor de in en Arnhem. Van, van het centraal station door de, de binnenstad. Ja. De Damrak, Rokin, langs de Munttoren. Uh, door de Vijzelgracht zo de pijp in. En wat is dat dan? Hoe uitziet uh, dat, dat dan? Dat uitzicht een rode door, door een heel mooi... Uh, ja. uh, waarschijnlijk een soort... Uh, een mooie boulevard zal gaan ontstaan... waar niemand wat tegen zal hebben. Maar er komen ook hele mooie winkels. En, en het zal ook heel duur zijn, omdat... Uh, die Noord-Zuidlijn dan natuurlijk ook onderloopt. En dat is voor heel veel uh, winkels en zaken een belangrijk vestigingspunt. Maar, natuurlijk, maar dan toch even terug naar Yves ja. Geiraat. Nee, die maar, ook wat, de wat, vinger wat, toch op de zere plek legt. Dat het namelijk ook in het bankaire systeem iets mis ja, dat is. Wat wa in Den Haag toch ook mede moet oplossen. Precies, maar het is niet alleen de regering die besluit. Het zijn de grote bedrijven en de bankensector inderdaad. Ja. Die uh, hebben gelobbyd bij dit kabinet. En een gewillig oor hebben gevonden. Dus het is niet alleen maar... Uh, Den Haag wat beslist, maar het zijn wel, wel degelijk grote ondernemers... die heel veel geld hebben, miljonairs, miljardairs... en die daarmee ook heel veel macht hebben in deze maatschappij. Nu hebben we Duke aan de telefoon. Die geeft het, uh, het voorbeeld van uh, de rijkdom of zelfverrijking... die nu is gebleken bij zo'n grote scholenconcern als Amarantis. Maar, Djoeke, uh, jij brengt ook weer het onderscheid aan aan de telefoon. Dat is, dan is er nog niets tegen rijkdom, toch, na jouw opvatting? Nee, nee helemaal niks. Het... het... Het is uh, fantastisch dat er een rijkdom is, want die mensen besteden, dat is één. Maar buitendien, als ik, ik, ik ben rijk om het feit dat ik elke dag en goed kan lopen en dergelijke. Mm. Maar als ik heel rijk ben, zou ik fantastisch vinden. Want dan zou ik heel veel mensen kunnen helpen. Yeah. Het lijkt me het absolute einde. Het enige vervelende is aan rijkdom, aan de huidige rijkdom... is dat een heleboel mensen die heel rijk zijn en macht hebben aan die rijkdom en die macht gekomen zijn... door schandelijke zaken. En of dat nou regeerders zijn die op het plus blijven zitten... waar ze al lang niet meer horen... of mensen die in banken de boel hebben versteerd en blijven versteerd, dat is het erge... of mensen zoals die figuren bij Amaran. dus Die mensen die al die groepen... Moeten het tot op het bot gestript worden van hun rijkdom? Die hebben er geen recht op, want het is niet echt via gewoon hard werken en goed ondernemerschap verkregen, mm -hmm. maar gewoon gestolen van mm -hmm. mensen. Gestolen uit de schatkist. Dat is een duidelijk punt. Moet je Abs absoluut een punt, Yves Geiraard, toch? Ja, nee, daar ben ik het dus zo ontzettend mee eens. Kijk, wat ik merk aan, aan de heer Marijnissen, hij is, hij is boos ook op de gemeente Amsterdam. Ik ook. Ik vind het belachelijk dat de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Ooit bedacht is en het zou een miljard kosten en inmiddels is het miljarden geworden. Dat geld wordt eigenlijk afgepakt van de burgers. Dus wat je vaak ziet in dit soort discussies, is dat je gaat generaliseren en je hebt het over de rijken. Die mevrouw die net belt, die heeft het heel duidelijk over het stelen van gemeenschapsgeld door bestuurders. Die daar zitten, om eigenlijk om onze belangen te behartigen. Dat zijn de excessen die we moeten aanpakken. Als mijn uh, buurman het heeft over grote bedrijven die macht uitoefenen en die op oneigenlijke wijze zichzelf verrijken, zeg ik gek ook met u in mee. Ik vind het namelijk belachelijk dat Nederland een belastingparadijs is... voor buitenlandse multinationals. Wij zijn een, een land waar 120 miljard per jaar doorgaat aan geld van buitenlandse multinationals die ons land misbruiken vanwege een fiscaal systeem. Ik zal het niet tot in detail uitleggen. Dat kan niet. Daar zijn we het allemaal hartstikke over eens. Mensen overeen. als de Rolling Stones en U2 doen nou ja, er zelfs al voorbeeld aan die bocht. En, en Starbucks is daar bijvoorbeeld een ja. voorbeeld van. Dus als wij nou vinden, met z'n allen, en dat volgens mij vinden we dat ook, ja. dat er een eerlijke verdeling moet komen. Dat vind ik. En ik vind ook dat de excessen moeten worden aangepakt. Dan zullen we met z'n allen de krachten moeten bundelen en niet tegenover elkaar moeten gaan staan. En dan moeten we ons echt richten tot de echte beslissers in dit land. Die zitten in Den Haag. Mm -hmm. En ik ben het ook nog eens met de meneer hier naast me eens... dat het systeem wat vooral gedaan wordt door multinationals... en door bepaalde regeringsverantwoordelijken... daar moeten we doorheen prikken. En dat kan je alleen maar doen door de kennis met elkaar te delen. Rob Marijnissen, het... dat wordt een stand van FNV Bondgenoten... Ja. op uh, de Masters of uh, Luxury. Nou, ik, ik denk het niet, want nee, uh, nee. Hij, de meneer naast me... die maakt geen onderscheid uh, bij binnenkomst... tussen degene die dan aan de foute kant zitten... Hè? Van de rijken en diegenen die dan. Nou, dat weet dan... ik niet, want is er. Mij moeten vragen? Ik neem aan dat. Dat daar... heeft u toch gezegd net dat nee, u okay. geen controle doet aan de binnen, aan de binnenkant. Niet dat u dat moet doen, hoor, maar. Nee. U, Het publiek wat u, u aantrekt. Dat, u u dat heeft daar geen wetenschap van, want u bent nog nooit bij ons langs geweest. Kortom, als ik op die uitnodigingen. Ja, doe dat dan een keer. En dan, dan ga ik u persoonlijk een rondleiding geven. U kunt toch niet tegen ondernemerschap zijn? U vertelde mij net dat u zelf ook ondernemer bent. Dus waarom zou u nee, daar tegen zijn? Ik ben, ik ben werknemer. Oh, werknemer, nou ook prima. Maar dat maakt verder niet zoveel nee, uit. Dat maakt ook nee, niet ik, uit. Ben, ik, ben, ik wil heel graag in gesprek met deze meneer naast me. Dat is verder helemaal geen probleem. Maar wat zeg ik. Maar, Yves, wat Yves, ja, ja. Wat, ik, wat ik heel graag duidelijk wil maken, is dat er in Nederland heel veel scheef zit. Dat er uh, nu een aanleiding is dat dit fenomeen wordt georganiseerd. Dat we helder maken, dat de rijkdom helemaal verkeerd uh, uh, verdeeld zit. En dat wij hier uh, tegen in beweging moeten komen. Is er Een reactie die dat we is... samen, samen moeten doen met, uh, met, met meneer Yves, dat vraag ik me even af. Ik denk dat wat er... is niet duidelijk. Nou, dat, is, dat, is, <laughs> die... dat is niet nodig. Het, het enige wat nodig is, is dat we dat we weten waar we het over hebben. En ik denk dat iedereen in Nederland het ermee eens is... dat we er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen... dat de werkeloosheid niet opneemt. Want er is een opmerking hier dat, dat Rob Marijnis eigenlijk in Den Haag zou moeten staan. Uh, maar goed, hier samen is het toch al een, een bundeling daar, daar van kennis. kan je invloed uitoefenen. Zeker. Want we zullen uiteindelijk invloed uit moeten Maar ook oefenen. een meneer Evers aan de telefoon die bezwaar maakt... Ja, goedemorgen. Ik spreek met de heer Evers, inderdaad. Um, ik wilde zeggen dat die meneer van het vakbond een beetje een ziedepietje is. Ze zijn de afgelopen paar jaren, sinds het wat minder is met de economie... zijn we begonnen met een hetze tegen mensen die het succesvol zijn. En uh, ik, ik heb geprobeerd dit jaar om op de, de miljonairsfeer te komen, hoe het dan ook heet dit jaar. En ik weet zeker dat ik er volgend jaar met mijn bedrijf wel kom te staan. Omdat ik gewoon vind dat die mensen die het wel goed doen. Dan gaan we niet zeggen, oh ja, jullie doen het verkeerd. Ja, maar goed, aan de andere kant mag Rob Marijn, Marijn is er toch ook wel duidelijk opkomen voor degenen die het minder hebben. Het is dus niet alleen maar zielig. Ik wil heel graag reageren nou, op deze manier. Ja, doe ja, ja. maar, maar op. Nou, ik vind dat... Ja, hij mag zeker opkomen, maar, maar, maar het is ook zo op een manier van, ja, en die rijke mensen hebben er allemaal voor gezorgd dat het hun, en het is hun schuld dat diegenen die geen werk hebben of wel werken toch alsnog arm zijn... Het allemaal hun schuld. Dat kan allemaal zo zijn, maar dat is niet zo. Rob Marijns mag maar... reageren. Nou, ik, ik vind dat uh, de politiek, maar ook binnen de maatschappij en de media... het beeld wordt gecreëerd dat mensen aan de onderkant van de samenleving... dat dat, uh, dat het feitelijk ook hun eigen schuld voor een heel groot deel is. Hè? Dat ze uh, beter hun best moeten doen om aan het werk te komen. Uh, wat, wat er vaak niet eens is. Uh, dat mensen verder gekort worden op een uitkering. Dat ze verplicht worden om te gaan werken onder het minimumloon. Nou, ik vind dat nogal wat. En dat noem ik niet zielig. Ik vind, als wij vinden dat dat uh, niet goed is... en dat we opkomen voor deze belangen... van deze grote groep mensen als FNV... dat dat een goede zaak is. Want juist als deze mensen meer koopkracht zouden krijgen... meer geld om te besteden... dan zou de economie daar beter van worden. Want hoe meer rijkdom je aan de top creëert... is geen garantie voor het feit... dat je daarmee ook de economie stimuleert. Meneer, Evers nog, even, meneer Evers nog even... U gelijk mee. Het is niet zo dat het alleen maar... maar niet wat het is, dat de hetzen tegen mensen... die succesvol zijn. U heeft het over de bovenste laag... heb ik hier gehoord, 1% van de 1%... die het alleen maar voor zichzelf doen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de mensen... die wel opstaan, ochtends om 7 uur... en in de file staan voor anderhalf uur... zoals de meneer Vilaak vanochtend zei... en de mensen die wel hard werken... en een, een mooi um, salaris te maken... en daar. Zoals bijvoorbeeld in Frankrijk 75% moeten afdragen om ervoor te kunnen zorgen dat mensen die of niet werken of te weinig werken, uh, hun het sociale leven kunnen geven wat ze willen zonder hard te werken om ze even nu ochtends op te staan. Meneer, even... Maar dat betekent niet dat de een gelijk heeft en de andere ongelijk nee, heeft. Maar om te gaan demonstreren bij de millions Fair En ik weer een stap te ver gaan. B misschien wel. We gaan uh, hier ook die ongelijkheid in lijn 1 niet zitten oplossen in een half uurtje, Yves Geiraert. Wat ik wel bela belangrijk vind om te horen, of op die Masters of Luxury, ook de Warren Buffets uit Nederland, hè, van die hele schatrijke Amerikanen uh, rondlopen, of uh, de Nederlandse vergelijking rondlopen. Die zeggen van, nou wij leveren wel wat in. Wij gaan ja. er maar eens over in gesprek met meneer Rutte en ja. meneer Ascher. Uh... Nou, en daar zou ik je heel eerlijk over zeggen. Ik zou natuurlijk een heel mooi verhaal kunnen houden dat die er allemaal zijn. Die zijn er dus juist nooit. En dat vind ik altijd het meest fascinerende. Dat het, uh, het echte geld zit, erin, zit in Nederland bij een aantal hele grote families. Zeg maar de miljardairs, de venten en van Vlissingen van deze wereld. De, de Heineken's van deze wereld. En die verstoppen zich allemaal in het buitenland. Die verstoppen zich in fiscaal vriendelijke paradijzen. En vergeten eigenlijk waarom het zo belangrijk is... om de Nederlandse economie ook te helpen in maar wel slechte Heineken tijden. Maar wel Heineken schenken op de masters, zeker? <laughs> nou, dat, daar ga ik niet over. Nee. Nee. Dat, is, dat is van de, van de raai. En ik denk dat wat veel belangrijker is... is dat ik pleit al heel lang voor een aanpassing... van het Europese fiscale systeem omdat het nu zo bedacht is dat alleen maar bij grote multinationals de slimheid zit om vooral euh, zo min mogelijk te betalen. Precies. Alleen. Het, wat weer dat, ten goede zou komen aan de... Ja, gewoon aan de Nederlandse economie. De van de armoede maar ook. Daarom, en, aan de economie. en daarom is het zo jammer dat een meneer die uh, werkt voor een organisatie... of daar kaderlid in is... en die het belangrijk vindt dat er in Nederland voldoende werk is... en dat er vooral gestimuleerd wordt om economische activiteiten te doen... om de werkloosheid niet op te lossen. Nee, wat u zegt eigenlijk we moeten mensen gaan aanpakken die ondernemen. Want dat is wat u eigenlijk een heel klein beetje zegt. En dat vind ik jammer, want u bent daar boos over. Terwijl de boosheid die u heeft, die heb ik namelijk ook. Ik ben namelijk ook niet gelukkig met hoe onze Nederlandse regering handelt. Ik ben ook niet gelukkig met hoe de gemeente... hartstikke hard kort op, op culturele subsidies. En ik zie juist dat ondernemers heel graag juist culturele instanties ondersteunen. Misschien is Joop minuut. van de Ende daar het mooiste voorbeeld van. En ik denk Ook dat, een master of luxury? dat we Ma moeten master ophouden met generaliseren... Precies. en we moeten ons gaan focussen waar de echte kern is... en we moeten niet het, het, het, zeg maar het positieve ondernemerschap gaan aanpakken... omdat dat dan misschien succes voor de een of de ander aan. Ja, maar, maar, maar ik vind het nog heel kort, want we hebben nog twintig minuten. Het gaat om minuten. verbinden. Ik verbinden. vind, ik vind dat uh, wij niet zouden hoeven te bezuinigen als we de vermogensbelasting in Nederland, die vrij laag is... in vergelijking met andere Europese landen, zouden verhogen. Maar is ik, rijkdom nou een schande of niet? Een rijkdom is een schande op het moment dat dat, zoals die ene mevrouw zei... verkeerd terechtkomt in, in, in, in de handen van mensen. En Yves Grijraad een heeft heel duidelijk van, van de Masters of Luxury heeft ook heel duidelijk gemaakt... dat wat dat betreft er ook grenzen zijn. Dank jullie wel. Dat was heel genuanceerd. Jullie zijn niet helemaal tot elkaar gekomen, maar zo schandelijk is het niet. Nee, armoede anders wel. Vanmiddag in Villa VPRO. Geluid loopt een blik achter de schermen van Focus. Gert Hollebroek. Ja, dus dan zeg je: "Ik ben Giel Belen en mijn stem gaat uit naar Gert Hollebroek." Maar dan moet het dus wel klinken alsof jij ons hebt opgebeld. Ja, Zelf. Jij belt mij op. Ja, je kunt ook ophangen dat jij ons weer opbelt. Geluid loopt. Iets na half vier in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.